Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden naar schatting zo'n 21.000 kinderen vermist in de Gaza-strook. Dat zegt Save the Children. Deze kinderen die hebben ofwel hun ouders verloren of, kinderen zijn, of hun ouders zijn het contact met hun kinderen kwijtgeraakt. Daarnaast is het zo dat het ministerie van Gezondheid in Gaza heeft aangegeven dat er ruim 14.000 kinderen gedood zijn. Een deel daarvan is nog niet geïdentificeerd. Ook de laatste verdachte van de vergismoord op de Amsterdamse DJ Jordi Latoumahina is nu veroordeeld. Nooredine H. moet 25,5 jaar de cel in voor het organiseren van de liquidatie. Acht jaar geleden werd Latoumahina onder vuur genomen toen hij samen met zijn vriendin en dochtertje van twee in de auto zat. De schutters maakten een vergissing, ze wilden eigenlijk iemand anders doodschieten. De afgelopen jaren zijn er ook al zeven andere tot hoge celstraffen veroordeeld. Bouke Mollema mag opnieuw niet meedoen aan de Tour de France. Hij zit niet bij de acht wielrenners die zijn ploeg Lidl Trek heeft geselecteerd. Mollema was de laatste tijd niet fit en werd vorig jaar ook al niet geselecteerd. De Tour de France begint zaterdag in het Italiaanse Florence. En conducteur Priscilla is de agressie tegen treinpersoneel spuugzat en gaat daarom een flinke uitdaging aan. 500 kilometer wandelen van Den Helder naar Den Haag langs allemaal stations. Ze is vanochtend begonnen en loopt nu ergens tussen Heren-Hugowaard en Alkmaar. Je kan haar volgen via haar filmpjes op YouTube. Op naar de komende 5 kilometer richting Alkmaar. En mochten de mensen in de buurt wonen? Loop vooral een stukje mee. Ik ga via Alkmaar Noord naar Alkmaar. Dat is de route denk ik, voor iedereen. Ik doe de rest wel. En dan zie ik jullie later. Doei! Vorig jaar waren er meer dan duizend meldingen van agressie tegen spoorpersoneel. Priscilla hoopt over drie weken klaar te zijn met een wandelavontuur... en aan te komen op Den Haag Centraal. Krijg je nog het weer? Het is heerlijk zonnig vandaag. Alleen in het binnenland een paar stapelwolken. Het is 22 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Nou, wat rijdt er op dit moment op het circuit, Benno? Want ze maken een behoorlijke baal, hè? Zo, het is uh, een 40 minuten durende race van de Masters Endurance Legends Race. En uh, tegenover mij zitten uh, Michel Blekenmolen en Wim van Gelderen. en welkom. Uh, Michel, kruip het lekker ja, bij de telewet. We, Michel, we voelen het gebouw gewoon trillen, hè? Met de, deze race. Ja, het, ouderwetse geluiden. Ouderwetse geluiden, ja. Dikke ja. zuigers die zo heen en weer ja, knallen. Ik zeg, ik ben het wel redelijk gewend, want ik ben elke keer tot woensdag...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 Elkaar spraken was in 2003, toen had je geschiet en toen ben je aangetikt door een snowboarder op een vreselijke ja. Manier. Ik ben uh, en ben uh, let... je bij helemaal goed hersteld. Eigenlijk, nou, hè? niet helemaal. Want ik moet wel zeggen, ik heb net een pilletje ingenomen, dan ben ik wel een pilletje, is ongelooflijk. Ik kan het amper zien, ja.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 Dus wat me opvalt, ook uh, Gijs vertelde ook over een, uh, een crash die hij had, uh, gelukkig had natuurlijk overleefd, dat was hij niet. Ja, die niet heeft ook. Uh, ja. uh, maar dat jullie het eigenlijk als coureurs nog zo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 Dan heb ik vaak tegenwoordig, vroeger niet, vroeger had je ook hier op Zandvoort maar één race. Dan ja. Ja. ging je ja. rijden met paarse, races, en dan had je op zondag of maandag die ene race. Ja. En tegenwoordig heb je bijna altijd in alle klassen wel twee races. Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb al, ik denk, 1800 races gereden. Ja. Zo, ja, ja, ja. en ja. veel gewonnen. Ik heb kan ik me wel een... herinneren. Ik ja, ik rijden. heb best wel, best wel veel, veel bekertjes binnengehaald. binnen gehad. Ja, Thuis dus. in de Villa Bleke. Een ja, heel nou, het was wel uh, toevallig. Uh, grappig. Gisteren sta ik. Om hier naartoe te gaan, sta ik voor de deur. En er uh, fietst een, uh, een Duitse echtpaar langs. En die zien. Ik heb een soort kunstwerk staan. Een uh, familie 1 uit 52. Voor de deur? Van, ja, maar dat is geen echte. Hè. Dat ah, is een, een. de voortuin, een, ja. Een ding, ja. Ja. ja. Jij weet het vast. Jij weet het Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, maar het die, die, Duitse echtpaar die stopt. En die zeggen.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 Oké. Okay. We hebben met z'n drieën wel aardig wat bokalen. Uh, en de oude, die heb ik zeer recent gevonden. Dat ik nog karten. Daar zijn sommige nog van echt zilver. Oh? Dat is oh. ook bijzonder. Kijk, die zijn, ja. dat Dan zie je nog meteen. <laughs> ja, ik ga ze opsmelten nu natuurlijk. <laughs>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 Is hij uh, derde geworden? Kijk, kijk, En hij moet Laatste morgen, nieuws. Uh, morgen, nee, vandaag. Uh, om, ja, van, vanavond om uh, 22 uur uh, so zoveel, Central European Time. Ja, ja. Gaan we weer naar de tweede ja. race kijken? Hij staat op pol. Dus, uh, Oké, okay. zo. Hij, is, hij leidt ook het kampioenschap uh, in Amerika. Dus, kijk, uh, wat, voor, wat voor auto? Rijdt hij rijdt hier in de Lamborghini Cup. Dus oh, uh, Lamborghini. dat is uh, hier in Europa bestaat het ook.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 En uiteindelijk staat die man, die dus op negentiende plek rijdt, die staat uiteindelijk ook voor aan het kampioenschap ja. samen met Jeroen. Ja, ja. Dus uh, dat is dan wel weer grappig dat hij uh, van de negentiende plek reed, die wordt hij die uiteindelijk derde. Ja. En hoe spreken ze Bleke Molen in het Engels uit? Blikmolen. Ja. Blikmolen. Blikmolen. En in Italië, <laughs> Black Molen. Ja, eh. ja. We gaan even naar muziek en dan uh, praten we zo verder. Ja. ja. the rhythm and blows, and if you catch it me, then you do the dilemma, you know, don't make the sense to sit down when you know you can't go, and in the type of dancing, you can either win or lose, but if the choice is it, you don't need no dancing shows, so listen to the missus, and you know you won't lose, so look who we'll come, come now, so come, we dance again, so some of them are enemy, some of them are friends, some of them are mad and father. some of them are children, some of them are low We wait a full of the truth, and some of them just pay a house for this wedding, <laughs> and strong. rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock off and rock rock rock rock on rock, rock, rock. Je kan deze plaat ook zeker weer een gouden oude noemen. 1989 was dit een hit voor Ziggy Marley en de Melody Makers en Luke Koons Dancing. Vanmiddag heel veel gasten hier in de studio. We hebben het uiteraard over de racerij tijdens de Historisch Grand Prix. Wij zijn het hele weekend bij.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 Dus uh, in die tijd was het allemaal. Dus het uh, ja. was een uh, fantastisch leuke, leuke periode. Ja, ja, ja. Geld speelde geen rol op de een of andere manier. <lacht> huh? uh, ja, niet <lacht> bij ons. <maar lacht> wij profiteerden er alleen maar van. Maar uh, het hotel moest altijd wel vijf sterren zijn. En de hele pers werd meegenomen. Oké, okay. ja. vliegtuigen vol. Tom, uh, uh, uh, nou. We begrijpen nooit hoe dat, uh, hoe dat allemaal maar kon. Maar, uh, nou, geef de microfoon nog dus, maar eens door. Want dan ben uh, ja. ik wel benieuwd. <lacht> is, is dat zo, Wim? Welkom in de uitzending. Ja, ja dankjewel. welkom. Ja, welkom.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 Ja, even, even voor de beeldvorming. Jij was um, um, uh, importeur van Renault. In nou, de, de, de importeur van Renault gebaseerd, die was in Amsterdam gevestigd. En op de public relations afdeling. Ja. Die, daar werkte toen Han Akensloot als PR manager. En ik was daar eigenlijk specifiek voor het sportgedeelte. Uh, en dat ging ook in samenwerking met 300 dealers. Maar Renault ook, ook in de Formule 1? Nee, Formule 1 niet. Dat, was, oh. dat is natuurlijk gewoon Frankrijk die dat uh, wow. onderzoek had. Uh, dit, dit was puur voor de Renault 5 Turbo. Oh, ja. Ja. Ja. ja. Ja. En, uh, en uh, toen kwam Michel Blekenmolen bij je. Of ja, hoe, hoe is hij erbij gekomen? Nou ja, we moesten natuurlijk toch een tweede goede man hebben. Naar Jan Lammers. Naar Jan Lammers. En een beetje uitdaging natuurlijk ook. Oh, Jan zat zich te vervelen in de auto. Dat... Nou, <laughs> dat wil ik niet direct zeggen. Maar wij wilden gewoon een nog gewoon uitbreiding. En toen heb ik Michel benaderd. Daar hebben we gesprekken mee gehad.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 een grote plof en oh. uh, een slang plofte ja, van de, ja, ja. de van de turbo druk. Ja. Ja. Had jij niet als je het Nou, daar <laughs> heeft iemand aan die slang zitten. We weten nog steeds niet wie. Ik weet wie, uh, oh. wie die oh. slang oh. gesaboteerd heeft. Oh. Kijk, nou we, nou heeft, uh, we, dat zijn we. Ja, wel. maar ja. maak je nou een grapje of? Nee, wie? dat is een serieus zaak. Denk jij ook wel weet wie ik bedoel.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 You got my Deze een uh, groot hit in de top 40 op dit moment. Dus van uh, Crisscross Amsterdam. En uh, je hoorde hem uh, hier. How You samba bij uh, Race Radio, Benno Veugen. Jazeker. En, ja, uh, onze... en uh, twee interessante gasten aan de, ta aan de tafel. Helemaal, hè. Michel Blekenmolen en Wim van Gelderen. En, um, Antoine. Uh, en Antoine. ja, maar. Nou goed. Uh, we gaan even praten, Michel. Uh, je vertelde net. Uh,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 Um, uh, nou, daar deed Rob Slotenmaker zelf ook aan mee met een Chevrolet Camaro. Uh, nou, Onze ontvallen Henny Hammers, uh, uh, Luke Vermeulen, uh, uh, Bert Moritz uh, bijvoorbeeld uh, en ik zelf. Die reden allemaal in uh, Chevrolet Camaro's. Huub Vermeulen uh, met Alimpo, de toenmalige importeur voor BMW met een 530i.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 En eerst nog een 360 gemaakt. Ja. Zo. Tussen de uh, 200 en de 180 meter. Om de snelheid eruit te halen. En desondanks is hij toch op de vangrail terecht gekomen. Had hij gewoon geen remmer meer? Ja, had geen remmer meer. Okay. Nee. Maar hij was vergeten ja. te pompen. Nou ja, kijk, het werd zo heet. Dat uh, ja, dan ging... Veding. Uh, ja. ja, dan kreeg je veding. Leg geen even uit, voor de luisteraar. Wat is dat? Veding is steeds heetere Heter, heter worden, oh ja. dan glijden ze op een gegeven moment gewoon. En dan pakken ze niet lekker. En dan heb je 400 meter nodig. Bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat ben je te laat. Ja. Met 190 meter. En, en, en, en, en dan heb je weer de C-code nodig. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed. Uh, uh, uh, als Rob uh, uh, niet, uh, uh, niet uh, won hè, een race, ja. Dan ging hij altijd de show stelen. Dus dan ging hij, dan ging hij dwars, Slippen, spijt, dwars door de ja, Gellagbocht en naar boven de hunsenrug op. En dan zo dwars mogelijk van dan had hij het publiek mee. Hè? Ja, ja, ja, ja. En daar was het natuurlijk ook wel een, een meester. Binky, binky in. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar ja. We zijn toch allemaal een beetje rondom uh, uh, Rob uh, en zijn uh, slipschool. Uh, um, uh, zo'n beetje begonnen, hè? Ja. ja. En ik zat toen net... Ja, uder... Jan, Jan Lammers Ja, ook. ja Jan ja. Lammers ja, ja. komt ja, ja. hij natuurlijk ook echt helemaal vandaan. Ja. Ja.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 Was dat afgesloten? Dat was heel wat. Als je daar mocht zitten. Hmm. En ik was natuurlijk zes, zeven jaar. En daar zat de prins ook al Daar zat de prins ah. inderdaad. Prins Bernard. Hoe kom ja. je vader? Ja, mijn dan? vader werkte uh, op de beurs in Amsterdam.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 die herkens te <laughs> ja, okay. Dus Ik was hier altijd en later uh, voor Tonio Hildebrand ook nog. Dat werd later mijn manager. Dus het was een aparte tijd. Ik, uh, ik weet wel, uh, Karel kon neerden bevoren, de jonker, Ik stond hier bij de frietkraam. En er stonden gewoon uh, dertig mensen. En die Karel komt eraan Ja, zag uh, één frietje voor mij.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 Heb ik, uh, waar hadden wij een persintroductie op het uh, landgoed van de familie de Bevoor?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 En ja, dat moet ik natuurlijk proberen. Want uh, ik kan met een DKW 125cc motor erop, drie versnellingen. RT-motor? Uh, ja, juist. Ja, ja, je ja, weet ja, het ja, goed. Ja, ja, ja, ja. Dus dat was een beetje in die tijd waar een heel goed motortje. De toch? Nee, geen Vullier is dat. Hè? Nee, ook, die reden ook mee in ja. die klasse. Maar ik ging nog niet racen. Ik ging even racen op zaterdagmiddag in Schalkwijk over de straten. In Schalkwijk. Maar daar waren allemaal straten. Gemaakt al en er stond nog weinig. Wel het winkelcentrum bij de Italiëlaan. Dus ik had mijn uh, kartje toch een beetje te fragiel gemaakt. <laughs> ik heb de factuur nog en mijn boete, alles heb ik nog. <laughs> dus wat gebeurt er? Ik ga remmen en ik had de flensen van het wiel erop gedraaid. Maar ja, vast, met, ja. met optrekken ging ze vast. Met remmen draaide het wiel eraf. Dus ik, ik spin, ga in rondte.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 Nee, really. maar, die, maar Ben, die werkte eigenlijk voor een Oostenrijkse mevrouw, Carola heette ze. Tante Carola. Tante Carola. Dat was de eigenaresse van de kartbaan. Hè? In okay. uitgeest. geest. Ja, want nou, daar... Zij ja. pachtte dat. Nou ja, goed. Maar in ieder geval... Zeker meneer van de sluis. Kijk, dat wist ik niet. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Kijk, dat loopt. Ja. Maar even terugkomen naar je, je, zeg maar je crash in uh, Haarlem-Scholkwijk. Dat was waarschijnlijk je eerste raceongeval. Uh. Ja, ik was niet gewond. Dus nee, nee. Uh, ja, eigenlijk... Zijn wiel was los. En, en ja, het wiel lag tussen de, tussen de, de boomkolen. Dus... <laughs> We gaan even maar, naar muziek. Uh. Dat ja, het was, was wel een dingetje. En ik moest voor de rechter komen... Maar ja. ik wilde die spullen terug. Ja, ja stelde niks voor. Terug. Bedoel, ja. Nu hebben we duizend van die dingetjes die, uh, die ik toen graag wilde hebben. Ja, ja, ja, ja. Als indoor kart waren. Ja. Maar uh, uh, toen kreeg ik mijn kart weer terug. En ik kreeg 50 gulden boete. Oh, okay. nou, die heeft mijn vader netjes betaald. En ik heb toen een wat betere kart gebouwd. En toen ben ik die clubrace gaan bouwen en ja.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 reed toen ook uh, in dat jaar dus uh, toen kwamen we elkaar daar weer tegen dus uh, Mooi, dat hoor. heb ik net met zijn zoon allemaal uh, even allemaal doorgenomen in, uh, in Monaco, Monaco met de Kramp geweldige herinneringen hier aan de tafel van onze eigen studio hier op het Squeakpark Zandvoort. Zeker uh, Benno we, we gaan jo. even naar een mu stukje muziek Ja, zien. zometeen willen we nog wel meer verhalen horen ja, ja, ja, ja. dus lekker blijven luisteren Morgen bij onze collega's het uh, origineel van deze plaats. De Zandvoort aan de C van de Pasadine Dreamband. En wij rijden de aangepaste Grand Prix versie. Voor uh, de eerste Grand Prix race weer na heel veel jaren, hè, 31 jaar. Uh. Hier weer op Zandvoort op het circuit En er zijn natuurlijk trots op, Benno. Ja, daar zijn we zeker, zeker. trots op. En eind um, augustus mogen we weer. En Zandvoort aan zee, daar gebeurt het allemaal als het om race gaat. En we praten nog even een paar minuten. Want we zitten al zeven minuten voor vier. Met Michel Blekenmolen en Wim van Gelderen. En uh, ja, uh, Michel, je zit met een stuurtje in je handen. Wat, wat uh, moet je zelf nog rijden dan? Uh, nee, maar wat ik wel probeer te doen soms ben ik zelf aan het rijden en kan ik niet kijken. Maar om vier uur begint de qualifying. Oh Ja, dat oh, ja, we wel. Dat moet kijken. ik even uh, op de telefoon zo gaan zien. Dus, ja, uh, ja. Want uh, je bent nog analist, hè? Dat is, uh, ja, zo hier en daar doe ik uh, af en toe wat. Dus het is wel...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 Dat moet allemaal uh, nieuw zijn. Het moet over het en, uh, uh, hier, ja, hier, nou, en hier en nu gaan. Ja. Uh, af en toe dan halen we toch wel wat verleden, ja, toch wel. verleden okay, dingen ja. op. Ja, nee, dat is wel leuk. Want het, ja. Ja, ik, ik word een beetje moe van al die. of je nou naar voetbal of naar wielrennen kijkt. na afloop, dan zitten mensen uren daarover te praten, schaatsen.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 Ja. Uh, die heeft ook nog een, een jaar, één uh, of twee jaar in de, Renault, uh, f, uh, f, uh, in de ja, Renault. Toen hebben we jou wat geld afgepakt. <laughs> ja, hè? ja, toen heb ik, ook, dat heb ik ook nog een keer aan de andere kant meegedaan. Toen heb ik maar met mijn IT-bedrijf zijn uh, neef gesponsord. Maar die neef heet er geen blekemolen. Jazeker. Ja, zeker. Wie heeft zijn voornaam? René? Maar... Nee. Nick. Nicky. Ja, ja. Nick. Nick. Ja, en ja, geweldige gozer ook. En we hebben nou ja, vreselijk gelachen.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 Ja, dat uh, gebeurt ook meestal wel. Ja. Zeg, de beste. <laughs> okay, uh, okay. Dank jullie wel en wij gaan nog uh, tenslotte uh, rond. Zeker, de, ja, uh, was een mooie uurrace. Uh, uh, ja, zeker. Geweldig. Vliegt voorbij. Ja, oh goed. CFM ja. Race Radio uh, hoort dat zo, zojuist. juist. Zo dadelijk gaan we kwalificeren voor uh, de, uh, Spanje natuurlijk, voor de race van morgen. Ja. En ook dat uh, gaan we uiteraard volgen, mocht er nieuws over zijn. Dan hoor je dat gewoon hier op de Zandvoortse radio. Daar gaan Benno en ik wel voor zorgen.